Will and the people was dit. En ik zou zeggen, welkom bij het tweede gedeelte van Entertainment for You. Hier op 106.9, 104.5 en DAB Plus 5C. En ja, natuurlijk ook op de televisie kabelkrant. En ja, wat gaan we doen? Ja, we gaan een lekker plaatje draaien van, van Jaman en Tamara Tol. En jij bent nog mooier dan mooi. En ja, eigenlijk... ja. Uh, we, zijn, we zitten nou eigenlijk nog te wachten op Mike Daener. Maar ik denk dat hij niet uh, redt naar de studio. Dus uh, nou ja, uh, ik hou u op de hoogte in ieder geval. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment For You. Je dat toch niet zie? Je bent een mooier dan mooi en de liever dan lief Je hebt me gevangen om mij te dieren Je zit in mijn hoofd en op je dank nou geloof Dat weet je toch niet Omdat je dat toch niet ziet dat toch niet nergens toe bewegen. Het is nu een voldongen feit. Ik kan me niet goed concentreren. Er gaat van alles stormen heen. Het schrijven van een simpel briefje. Het is onwaarschijnlijk en ongelooflijk raar. Wij houden van, van, ik ga... Niet met jou, Patrick Dano. En, uh, ja. We gaan weer een uh, plaatje draaien van de Entertainment uh, for You. Uh, Dutch Top 5. En dat is uh, Marloes Oosting. De Entertainment for You. Dutch Top 5. En verlaat me niet. Verlaat me niet. Maar blijf bij mij. Want alles wat ik heb en jij het beste wat. De Entertainment For You, Dutch Top 5. Ja, daar kwam deze dus vandaan. En uh, zo dadelijk uh, gaan we eventjes uh, ook bellen met uh, Johnny Valentino natuurlijk. Over zijn, uh, ja, over zijn singeltje. Uh, ja, en wat is het leven zonder liefde? We gaan uh, een lekker Engels-talig plaatje draaien van Olly Adams en Rhythm of Life. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur ben ik bij u. Mijn naam is Fred Heij. Eet smakelijk. En als u hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen...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 ben verliefd, ben verliefd Jouw mijn hart dat gaat boom boom boom. Je bent een wonder vrouw. Mijn hart dat gaat boom boom boom. Ik ben verliefd op jou. Mijn hart dat gaat boom boom boom. Ik ben verliefd. Ik ben verliefd. Ja, ik ben verliefd in uh, mijn hart. Damien de Groot was dit het. Uh, ja, uit rotje Knor en uh, we gaan. Uh, ja, dan gaan we even naar Amsterdam. En dat is Dries Roelvink en door jou is het. Uh, ja, is het weer zomer. Ja. Moeten we nog heel even wachten? Want vanavond uh, ja, bereikt de temperatuur zo uh, rond uh, de min 5. Dus als je niet naar buiten hoeft, blijf lekker binnen. Wanneer de zon zich heeft verslapen, kan de dag niet veel ontwaken. Nou, dan maak ik me geen zorgen, want jij ja, bent een nieuwe morgen. Als de sterren niet meer schijnen, kan de nacht niet veel verdwijnen.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 Het weer zomer, de vlinders zijn gekomen Je bent mijn nieuwe dag, je bent mijn nieuwe laag Je bent mijn nieuwe dag. Door jou is het weer zomer. Door jou kan ik weer dromen. Je bent mijn nieuwe dag. Je bent mijn nieuwe dag. Door jou is het weer zomer. De vrienden zijn gekomen. Je bent mijn nieuwe dag. Ja, dat was niet. Je bent mijn nieuwe dag. Miss in en Door jou is het weer zomer. Inderdaad, en uh, ja. We hebben nog iemand in de uitzending, die heeft ook een, een, best wel een positieve ja, tekst eigenlijk. Hè? Wat is het leven zonder liefde? Johnny Valentino, hallo Johnny. Hey. Oh. Hallo, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, ik, ik bedoel, hè? wat is het leven zonder liefde inderdaad? Nou, daar moet je toch niet aan denken dat er geen liefde in je leven is. Hè? Je nee hebt toch? Er is toch wel een beetje liefde nodig. Ja, ik denk, ik denk dat het behoorlijk saai wordt. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. ja. Hey. Uh, ja. de single, hoe loopt die? Ja, het gaat echt uh, boven verwachting. Nou, je bent altijd blij natuurlijk als je een beetje aandacht krijgt, maar ja. we krijgen heel veel, uh, heel veel aandacht. Uh, bijna alle grote stations uh, op eentje naar die draaide plaats, dus daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. En, ja. Uh, ja, er komen alleen maar dingetjes bij. We krijgen net door, uh, of net door, van de week door dat ook België... Uh, de VBRO die ja. staan in de A-rotatie, dus ja. dat is helemaal mooi. En, uh, nou ja, wat ik zeg, er komen alleen maar dingetjes bij en ja, uh, uh, daar maak je natuurlijk ook een plaatje voor, hè? Ja, de VBR radio Ja, dat, uh, dat, dat volgen wij ook natuurlijk, uh, de Zuidenburen. Ja. Dus ja, ja, ja, alleen andersom is het een beetje lastiger, geloof ik. Maar goed... Uh, <laughs> ja, ind inderdaad, ja. Ja, hey, um, ja, in 2016 heb je een album uitgebracht, de beste van Johnny, uh, Johnny Valentino. Ja, 15 nummers erop. En uh, in het jaar hebben we ook nog een paar singles uh, gemaakt. Vorig jaar natuurlijk ook een paar leuke platen ja, gemaakt. Ja, sowieso. Ja. Uh, eh, de, de Blue Christmas en. Uh, ja, en, de en hebben de Wakka Wakka. Uh, de Wakka Wakka en de Mama, ja, mama Sita. uitgemaakt. Ja, uh, ja. Dus, uh, nou, en dit is alweer de twintigste Johnny Valentino single. En we gaan uh, dapper door. Uh, hè? Ja, ja. Wat, wat, hoe ben je zo in één keer uh, op, op deze titel gekomen? Wat is Leven zonder Liefde? Uh, nou, dat is. Een, heel, een Rotterdamse zanger, Hans Somers, die had het als demo gemaakt. Ja, Hans, ja, Hans ken ik nog ja, heel ver uit verleden toen hij nog een winkel had. In de, ja, ja, in Rotterdam in Zwaalsels had hij een, ja, een ledenzaak, zeg maar. Ja, een tassen oh, dat is een Ja ja ja ja, ja, ja. Dat, ja ja, zo lang ken ik hem al dus. Oké, okay, nou ja, zo lang ken ik hem ook al, dus ja. dat... Uh... We hebben ooitjes samen in een tv-programma gezeten van Wil we Luikers aan. Dus daar praat ik over meer dan 30 jaar geleden. leven. Ja, ja, ja, klopt. Ja, uh, niet hard niet roepen, want <laughs> dan voel ik mij er zo oud. Oh, ja, nee, je bent zo oud als, dat je, als, je, hè, als je je voelt. Dus, ja, ja, ja. Vanmiddag moest ik optreden in Vlaanderen, toen dus voelde ik mij weer 18 en nu voel ik mij 65. Dus, nee. <laughs> ja, ja, ja, helaas. Soms, ja, uh, soms valt nee, het niet. nee, eh. maar, uh, Hans had er een, een demo versie van gemaakt en dat vond ik zo leuk. Alleen, uh, ik vond de muziek uh, iets minder. Dus ik heb daar zelf een uh, Johnny Valentino sausje onder uh, gehangen. Ja. En uh, met een knip op naar een heel bekend liedje. Ja. Ik denk, uh, nou echt Johnny Valentino plaatje. En uh, nou het uh, pakt heel erg goed uit. Dus ik ben er blij mee. Ja. Hey, wat kunnen wij nog uh, verwachten van jou? Nou, best wel veel, want dit jaar is toevallig, uh, je hebt het over oud, maar uh, dit jaar zit ik uh, 35 jaar in het vak. Dus ja. er gaan een aantal dingetjes uh, gebeuren. Uh, er, kom, er is deze week ook een uh, plaat uitgekomen, niet uh, van Johnny Valentino, maar van, van Wally Preil. Dat is mijn, uh, mijn andere alter ego. Ja. Uh, uh, uh, dit is mijn stad, ook een hele mooie plaat. en Die, die, die, nou, die is binnen een week 10.000 keer bekeken, de clip. Dus dat is natuurlijk waanzinnig ja, goed. Ja. Maar dit jaar uh, sowieso nog wel. We brengen elk jaar met Johnny van een zomerplaat uit. Dat doen we omdat we alle vakantieparken van Nederland en België doen en Duitsland. Dus dan uh, maken we altijd een zomerplaat. Uit. Daar kunnen we natuurlijk een leuk verhaaltje van ja. maken. Dus ja, nou, nee, dat... En uh, 2 september heb ik mijn grote jubileum in Vlaring. Dus uh, 2 september? Ja, qua... ja, 2 september. Dus het duurt nog even kunnen de mensen nog even sparen voor een groot cadeau. Ja, nou, zo is het. <laughs> nee, ja, maar dat is in Vlaardingen nog een, een bepaald een specifiek café? Nee, Prikkenwater, dat is een zalencentrum in Vlaardingen. Daar kunnen een paar honderd man in en ja. ik hoop dat het helemaal voor gaat komen. Nou, dat zal vast wel lukken, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Dus dat, ja, dus hoop dingen gaan er nog gebeuren. Ja, nou, ik, ik bedoel, ik weet de weg, dus uh, ik... Nou, je bent van harte uitgenodigd, voor de 2 ik, september, dus... Uh, ik weet Vlaardingen heel goed uh, om een duimpje te vinden, dus... Ah, okay. <laughs> nee, dan, dan, ja. kom ook, dan kom je ook uit de buurt dan? Uh, ja, ik kom o, uit Rotterdam zelf, ja. Ja, geboren. Ah, okay. ja, ja. Ja. ja, hoe kom je dan nu in Zandvoort? Ja, ja, dat is een heel lang verhaal, uh, <laughs> sorry. Ja, ik, ik, ik ken die dingen, want ik ben zelf uh, kom uit Rotterdam. en Nu woon ik in Hellevoetsluis, dat is ook heel wat anders. Ja, nou, zuid hollandse eilanden Zeg Je komt natuurlijk een meisje tegen van het ja. een komt het ander. Ja, ja, ja. Ja, ja, zo gaat dat niet. Ja, precies. Hey, um, ja. Heb, je, heb je ook nog uh, sta je ook nog ergens op de bühne uh, buiten van de zomer? Gelukkig wel, want het is al gelukkig al 25 jaar mijn uh, fulltime job. Dus uh, Gelukkig sta ik nog op de buurt. Ja, maar ik, ik bedoel, uh, een grote piratenverstijn of iets dergelijks? Nee, daar, daar word ik eigenlijk nooit voor gevraagd. En waarvoor niet. weet ik ook niet, maar dat vind ik wel heel erg leuk. Ik heb pas wel bij Willy Oosterhuis uh, op mogen treden ja. in, uh, in Enschede. Ja, want die doet uh, de, de, de piratenverstijn. Ja. Uh. ja, precies. Nee, maar daar word ik op een of andere manier nooit voor uitgenodigd. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Uh, sowieso. Maar, uh, ja, precies. Nee, maar ik heb dit... Uh, ja, de, de... Wat ik zeg, het is gewoon mijn werk en ik heb heel veel, uh, heel veel verschillende dingen. Mensen die op, op mijn site zijn, die zien het ook. Ik doe het van, van, van casino's tot, tot uh, vakantieparken, van glamour bingo's tot noem alles maar op. Alles waar een microfoon is, kan je mij gewoon voor inzetten. En dan uh, ga ik te zorgen dat het een uh, geweldige avond of middag wordt. Ja, want jij hebt een eigen site, hè? Ja, ik heb een uh, mooie site, we bij en ik ben op Facebook te vinden, Johnny Valentino fansite, op Instagram, op Twitter. En als mensen googelen op Johnny Valentino, dan kom je zoveel leuke filmpjes tegen. Dus uh, moet ja. je er gewoon even doen. Ja, gewoon uh, lekker op YouTube en uh, noem maar op. Ja, absoluut. absoluut. Hey, ik denk dat we hem eventjes gaan draaien, Johnny. Nou, uh, ik ben er blij mee. Ja, ik zou zeggen, uh, bedankt voor je tijd in ieder geval. Nou, bedankt voor jouw aandacht. En, uh... Ja, graag gedaan. Als je in de buurt bent 2 september, je bent meer dan welkom. Ja, dat gaan we zeker in de gaten houden. En, uh, en ja, ik, ik probeer in ieder geval. Uh, wat valt het op een, uh, een zaterdag? Of een, uh... Nee, maar zondagmiddag is het. 2 ah, oké. Okay. Nou, dan moet het lukken. Ja, nou kijk maar en uh, we gaan nog allemaal dingen de deur uitsturen. Dus dat komt vanzelf bij bij terecht. We houden contact. Ah, helemaal goed. Hey, Hartelijk hey. bedankt voor de aandacht en uh, nou tot heel snel hoop ik. Ja, is goed. Hij hey, is Johnny. Okay. Een goed weekend. Hoi hoi, dus jij ook. Hoi hoi. Hoi hoi. Wat is het leven zonder liefde, Johnny Valentino? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Droog nu maar je tranen, raap jezelf weer bij. Probeer weer eens te lachen en maak opnieuw je dromen waar. Wat is het leven zonder liefde? Dat is de vraag die ik me stel. Want sinds jij mij hebt verlaten? Zit ik niet lekker in mijn vel. Wat is het leven zonder liefde? En hoe lang heb je dat vol? Laat de zon maar weer gaan schijnen, Ga ik weer lekker uit mijn la dat het gaat lukken, neem het heft in eigen hand Probeer weer eens te lachen en zet je zorgen aan de kant Waar is het leven zonder liefde, dat is de vraag die ik me stel Want zit jij mij hebt verlaten, zit ik niet lekker in mijn vel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 Waar is het leven zonder liefde, dat is de vraag die ik me stel. Want sinds jij mij hebt verlaten, zit ik niet lekker in mijn vel. Waar is het leven zonder liefde, en hoe lang nou je dat vol? Laat de zon maar weer schijnen, ga ik weer lekker aan mijn boom. Zo, dat was hij dan. Wat is het leven zonder liefde Johnny Valentino? Ja, heerlijke, ja, heerlijke feestplaat eigenlijk. Hè? Ja, we gaan even een plaatje draaien van uh, ja, sidekick. Ja, ooit waren ze hier een paar keer aanwezig in de studio. En uh, ja, het rokje, Het rokje. Het komt er weer aan het weer. Het is, uh, het is nu nog wel wat koud, maar goed. Het komt eraan.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 getting bigger and harder he might blow up and kill his plan tell my heart.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 De Entertainment For You, Dutch Top 5. Volle maan, mijn schaduw in het licht. Zie me staan, naar nou wat. Heeft aangericht Heel mijn lijf Streelt uur na uur om jou. Een vergezicht, verloren sta ik in de kou. Oh, het doet me pijn. De dag alleen, alles lijkt zo anders. Niet te klein. Is het nu te laat? Is er nog liefde naar de hart? Oh, ik wil je terug, laat me nog één keer voor je gaan. I'm Toen ik jou verloor, toen drong het tot me door, dat jij alles en meer was dan daarvoor. Voor jou, Dutch Top 5, Dennis Jones en uh, volle maan. Dat zal er vannacht zeker zijn, met uh, ja, ongeveer uh, een temperatuur van min 5. En ik denk wel dat er uh, meestal wel een heldere lucht aanwezig is. We gaan eventjes verder met Shaggy en Mahambi en Fadi en Habibi. Yeah man, party time. You know Cheggy, Mahambi, Fedi, Kosti, Habibi. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment Theory. Die 106.9, op de kabel. DHB Plus 5C. En uh, ja, analoog 45 en ja, digitaal uh, 40. En ja. Ook TV-tekst natuurlijk. En ja, we gaan er nog eentje doen. En dat is uh, ja, natuurlijk altijd uh, weer een, uh, aan het einde van het programma. Een, uh, een plaatje draaien. Ja, voor mijn, uh, voor mijn uh, ja, naaste eigenlijk. Hè. Ja, voor mijn vriendin Zelke. En deze is voor jou. En dat is David. David, David moet goed zeggen. David uh, Temokov. En hij het over Liu Als ik probeer te en als ik dat je niet meer hier bent, dan maar ik wil ook niet Ik je Het En ik bij En ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik je samo sjećanje. Sowieso, kauwen jullie, alleen me nee. Tijd verloopt en alles blijft altijd bij je. Nee, nee, nee, nee. Het is alleen een Noobaby van David Temokov en uh, ja deze was uh, voor zoga en we ja we gaan een beetje afsluiten want na mij uh, ja dan komt uh, ja dan komt hij weer hoor de ent-, of de entertainer voor jou wou ik zeggen maar uh, dat dat is het niet hè he? ja, dus, he <rel guesses> <hums> dus, nou ja in ieder geval de uh, Euro Breakdown oftewel de Europese uh, top 40 dus blijf lekker luisteren en uh, ja u hoort het Allemaal en bedankt uh, ja, voor het kijken als je hebt zitten kijken dat kan ook nog natuurlijk even uh, afstemmen op zfmlive.nl uh, oftewel zfm-live.nl dus blijf lekker luisteren na mij ja dan hoort u de euro breakdown dus de Europese top 40 ik hoor u uh, of tenminste u hoort mij weer volgende week van 5 tot 7, dus ik zou zeggen: graag tot horens! Bye bye, zo is waar. Goed weekend!